Goedemorgen, ik ben Thomas Delsing en dit is het nieuws van NOS op 3. Er komt een proef om leraren die meer gaan werken een bonus te geven. Om welk bedrag het gaat is nog niet duidelijk. Ook hoopt onderwijsminister Wiersmaat dat er een hoop nieuwe docenten bij zullen komen. Hij roept dus alle scholen op om mee te doen aan het experiment. Dat is hard nodig, zegt hij. Hij wil voorkomen dat door een gebrek aan leraren kinderen maar vier dagen les krijgen in plaats van vijf. PostNL heeft er niet echt lekkere maanden op zitten. Ze verloren 20 miljoen euro, terwijl ze vorig jaar nog 12 miljoen euro winst maakten. Economiecollega Bart Kamphuis legt uit hoe dat komt. Ja, dat komt omdat we met z'n allen minder spulletjes kopen en er dus minder te transporteren is. En aan de andere kant ook de brieven, Ja, dat is natuurlijk een bekend verhaal, dat horen we al jaren. En ook in het derde kwartaal nam het volume aan brieven met maar liefst alweer 9% af. En PostNL maakt ook meer kosten. Het is door de hoge brandstofprijzen bijvoorbeeld de laatste tijd een stuk prijziger om alle postbezorgbusjes vol te tanken. En het is vandaag de eerste maandag van de maand. En dat betekent dat over een uurtje het luchtalarm weer wordt getest. Een arts wil die loeiende sirenes koppelen aan iets anders. Een momentje waarop mannen hun ballen checken op teelbalkanker. Daarom is er nu dit spotje. Ah, een ballenalarm. Een maandelijkse reminder om jezelf te controleren op teelbalkanker. Maar jezelf controleren? Hoe doe je dat eigenlijk? Ja, want dat is iets dat veel mannen niet weten. Nou, geen zorgen. Presentator Philip Freeriks, je hoorde hem al, die wil wel een handje helpen. Je checkt iedere bal apart. Met de ene hand pak je de bal vast. Met de andere zoek je naar knobbels, hardheid en plotse veranderingen. Ja, nou, Dat moet je echt doen, want elk jaar krijgen bijna duizend mensen in ons land te horen dat ze teelbalkanker hebben. Dat is vaak goed te behandelen, als je er maar op tijd, tijd, op tijd bij bent. En dus... Laat alles vallen en pak je ballen. Maar eerst het weer, uh, veel grijs en vooral in het Westen, Midden en Noorden is er af en toe regen. Later vanmiddag is er vooral in Limburg nog wel wat zon te zien bij graad of 15. ZFM, verkeersupdate, verkeersupdate, dit is Tim Schaap van de ANWB. Nog altijd een behoorlijk lange file op de A44 vanuit Amsterdam naar Den Haag. Tussen knooppunt Burgerveen en Warmond een kwartiertje aan vertraging. Dit heeft alles te maken met een ongeluk vanmorgen. Momenteel zijn er opruimwerkzaamheden bezig. Tot zover de verkeersinformatie. Zin in Zandvoort is zin in ZFM. Met nu de herhaling van Goedemorgen Zandvoort. From mother to son. From vader to daughter. Zo, dat is nog een, een heerlijke opening van de tweede uur van Goedemorgen Zandvoort. Het is vijf over elf. Uh, muziek is uitgezocht door Jelme Koper. Uh, Thomas de Jong zit nog steeds aan de knoppen. Doet hij heel goed. En uh, ja, dit was dus Anouk met It's a New Day. Prachtig nummer, moet ik zeggen. We hebben aan de lijn, als het goed is, Maarten Weber. Inderdaad. Inderdaad. En dat gaat over de 70 jaar... 70 jaar bestaan van de Zondvoers de uh, het, het is mij gezegd, uh, uh, Maarten, mag ik, ik mag Maarten zeggen. Hè? Ja, natuurlijk. Uh, ik, het is mij gezegd dat jij het oudste lid bent van deze vereniging. Klopt dat? Nou, dat klopt zeer zeker. Oké, okay. nee, dat is hartstikke mooi. Dan, dan heb ik wel de goede aan de lijn. Uh, ik ga eerst een spelletje met je spelen, uh, uh, Maarten. Uh, op 7 juli 1952 werd uh, de Aardappeltelersvereniging opgericht. Was jij erbij trouwens, of niet? Nee, nee. Daar was je niet bij, daar was je niet nee. bij. Maar goed, het eerste bestuur uh, in café Petrovic uh, is dat samengesteld door bestuur. En uh, uh, kort van der Meijer, was, uh, was de secretaris. En uh, dan ga ik jou een aantal uh, bijnamen noemen van mensen die in het bestuur zaten. Jaapie de Withaar. Ja. Ja. Jaap Koning was dat, die was ja. uh, voor, voorzitter. Hij was uh, aannemer en lid van de gemeenteraad toen ook. En dan krijgen we Jaapie Pukkie. Dat was ook een jaapkoning. die was schilder. Uh, slobbertje, zegt die naam dat wat? Nou, slobbertje. Ook niet, Slobbertje, ja, dat was een draaier, geen draaier. En dan hadden we ook nog Otto Torre. Otto Torre, ja, dat is uh, een, uh, even kijken, een, uh, geen Weber, maar... Uh, nee, een, een Molenaar uh, was dat. Willem Molenaar, ja. ja. Nou, en dan doen we de laatste want dan is dat klaar, dat spelletje. Uh, Willem Walleghi, zeg je daarmee iets? <laughs> Walleghi, dat zeggen ja, zegt dat mij ook wel eens, ja. Ja, dat was de... Dat was familie van mijn schoonmoeder. Oké, okay, nou, dat was in ieder geval Willi, Willem Papen, die zat ook in het ja. bestuur. En dan had je ook nog Cornelis Beekhuis, of een kolenhandelaar. Ja. Nou ja, de, de, dat waren er ook 6 zes, zeven die ik nou genoemd heb, die allemaal in bestuur zaten... Um, Wanneer ben jij erbij gekomen, Maarten? Nou, 35 jaar geleden. Oh, 35 jaar geleden. Ik ben 35 jaar lid. Dat, uh, ja. Het was toen een grote vereniging, geloof ik, hè? Nou ja. Uh, of groot, maar in ieder geval. Meer, uh, dan, uh, meer dan nu. Meer dan nu, <laughs> hè? Want nu is het op dit moment maar, uh, ik denk nog 25, 30 jaar. Geleden. Zoiets, ja. ja, zoiets, ja. Hè? Uh, uh, toen jij begon met uh, het aardappels uh, toen heb je. Wat heb je toen. Uh, uh, uh, hoe ben je erbij gekomen eigenlijk? Nou, ik, ben met, ik ging met de FUT. Ja. En dat, toen was ik, dus met 40 jaar werkte word ik daartoe gerechtigd. En dat is 35 jaar geleden. En toen ben ik begonnen met te, te helpen, rooien uh -huh. bij, bij, bij Engel Kerkman. Ja. Van uh, ja, Engel Bot. Engel Bot, ja. En dat heb ik enkele jaren gedaan. Ja. Uh, gewoon om, uh, om iets om handen te hebben in eerste instantie. Ja. En na de hand toen, na een paar aantal jaren, toen werd de engel een beetje, een beetje te oud om het ja, te doen. Daarmee en toen te... ben ik zelf verder gegaan. Ook op hetzelfde stukje land? Ja, ja okay. zelf. Ja. En dat, dat waren die tuintjes zeg maar, die, waar ze nu nog zijn? Ja. Wa waar, waar is dat precies? Kun je dat uitleggen? Nou, die als je dat uh, dat fietspad afgaat, yeah. hè, wat uh, achter de Boulevard loopt, yeah. zo en uh, ter hoogte van uh, van Noorderbad, hè, vroeger yeah. Noorderbad. Yeah. Daar, daar ongeveer liggen die hoekjes land. Oh, die uh, stukjes land. Uh, een stuk of twaalf. Ja, ja, ja. ja, ja. Uh, het, het is ook zo uh, in die 70-jarige uh, geschiedenis... het is eigenlijk geen officiële jubileum... maar het is uh, toch een uh, behoorlijke uh, tijd hè, dat jullie al bestaan... dat ja. er een hoop problemen waren over uh, die aardappelen. Ja, dat, uh, het, het is zelfs met een groot probleem ontstaan, de vereniging... Namelijk in 1949, toen werd de aardappelteelt verboden. Oh, toen werd die helemaal verboden? Ja? ja en waarom? Door, door de aardappel. Uh, aardappelaaltje. Uh, maar toen, Wat? door het toedoen van uh, Van Venema, de toenmalige burgemeester. Ja. die had uh, kennis bij de. ...bij de Wageningse de plantenziektekundige dienst. Ja. En daar hebben ze met overleg. Met een aantal van die, uh, die aardappeltailers. Ge is gebleken dat. als je een land. eens per drie jaar. of drie jaar liet braak liggen. ja. Hm, tot dan uh, er geen problemen bestonden. met dat aardappelhaaltje. Ja, oh, want. Ah, dat was een ziekte. een uh, ziekte. Ja, zeg maar. ja, Aard, ja. -aard. En ze waren bang voor dat het overging. Oh. naar de bloembollenteelt. Mm -hmm. in. Uh, nou ja. in, in de buurt in van Holland. Ja, ja, ja, ja. ja. Dus, maar dat, en, en daar gingen ze mee akkoord, die plantenstitutie? Ja, die, die zijn daarmee ook. Die, die doen dat als een, een, een, een voorwaarde voor vrijstelling van ja, de beeld. Ja, ja, ja. Drie planten en dan drie jaar uh, braak liggen en dan kun je er weer op planten. En dat is op dit moment nog steeds zo eigenlijk. Dat is nog steeds zo, ja. Oké, okay, ja. dus er is een jaarlijks overleg met uh, de beheerder van de duinen, het is dus het PBN. De PBN, ja. Hey, waar, waar de aardappelen worden geteeld. Ja. En dan wordt bepaald welke landjes voor de teelt en aardappel. Nou ja, be dat bepaalt uh, de vereniging. Ja, ja, ja oké. Okay, ja. Ja. Maar die houden het goed bij uh, welke landjes. Ja, landen... die, houden, die houden dat bij, ja. ja dus eigenlijk heb je uh, steeds twee jaar vrij dan. Hey, dan, ja. dan mag je geen, uh, mag je geen aardappelen. Uh, ja, telen. Op, een ander, op een andere hoek. Ja, nee, op een andere hoek. Oh, dus er zijn meerdere landjes die dan heeft. Eventueel... Ja, ja, ja. ja. Oh, op die manier. Ja, ja, die, ja. die twaalf. Uh, de ongeveer twaalf landjes, hè, uh -huh. Die zijn zodanig uh, van oppervlakte dat we uh, daar echt wel uh, meer op kunnen oh, zetten. Hoor kunnen er meer op, ja. ja. ja. En uh, uh, uh, jij doet het nog steeds, hè? Of, of... Ik doe het nog steeds, ja. Nog steeds hoewel, hoewel door de ouderdom gedwongen, uh, ben ik een uh, kampioenschap met mijn schoonzoon aangegaan. En mijn dochter. Oké, okay, dus dan uh, partners in crime, zeg maar. Die, uh, ja, dit ja, afgelopen jaar hebben die ze geholpen. plant, Dat is mijn, mijn toegekomende deel. Oké. Okay. En, uh, ja. Want uh, wanneer worden ze geteeld, zeg maar? W wanneer worden ze erin ge die plantjes erin gezet? Nou, Ongeveer? van origine... Um, op, de, op hè 30 april ja. 19, uh, uh -huh. de 1900 enzovoorts, op 30 april, dan ja. worden ze gepoot. Dus eind april worden ze gepoot? Ja, eind april. En wanneer komen ze eraf dan? Uh, nou, tegen Eeghoven in begin augustus. Oké. Okay. Uh, uh. Dus een paar maanden hoe ze maar te groeien eigenlijk? Ja, ze, ze groeien niet langer hè. Nee, nee, nee. Ze sterven. Het, het loof sterft af en dan moeten ze er wel uit. Dan moeten ze eruit, inderdaad. Ja. Nou, dan krijg je heerlijke aardappelen, want ze zijn erg gewild in Zandvoort. Ja. Um, uh, neem ik aan, tenminste. Uh, ik lees er zijn dus uh, een heleboel rassen, <coughs> hoor. Ja, maar uh, welke ras hebben jullie dan? Nou, mijn, uh, mijn voorliefde ging uit naar Eigenheimers. Uh -huh. uh, en, uh, en dan had ik er nog uh, uh, binten bij. ja. Van, van Binte, dat is trouwens wel grappig, die naam. Uh -huh. die, die is uh, genoemd aan een. Er uh, was een Friese schoolmeester. Oh, wat grappig. Die, uh, ja. die had uh, de, de, als hobby de, ja. uh, de veredeling van, uh, van rassen. En dat, toen had hij een nieuw, een nieuw ras uh, be, bereikt. Of, ja, of ontdekt. ontstaan of, door ja. zijn toedoen. Uh -huh. En. Toen, en hij was, had de gewoonte om aan de, zijn kinderen van de klas, om die te vernoemen. Oké. Okay. En dit ras, dat was zoiets bijzonders. En die heeft hij vernoemd naar uh, het meisje Bintje. <laughs> Bintje was de voornaam van het meisje. Wat leuk. En dat is een heel sterk ras. Ja, oh, was dat was goed. Dat is werkelijk... Uh, ja. Daar kun je overal neerzetten. Ja, ja, <laughs> ja, ja. Maar de, de, de, bestaan er nou specifiek echt Zandvoortse aardappelen of niet? Nou, de originele Zandvoortse aardappel die, die bestaat niet meer. Die bestaat niet meer. Nee. nee. Maar het is wel zo dat er de, de smaakvolle aardappelen zijn in ieder geval. Natuurlijk. Ja. Da, daar wordt uh, door, door ons persoonlijk op geselecteerd. Ja, ja, ja. ja. ja. Heet jij nou de hele de, de hele het hele jaar door aardappelen of niet? <laughs> nou, dat uh, het hele jaar door niet, maar, nee, maar... To, toch wel. Uh, ja, pak weg van, van september, hè, dus ja. die van augustus uh, gerooid worden, uh -huh. en dan uh, nou in, wat April. Ja. Dan, uh, dan is het afgelopen. Ja, Dan uh, je... zijn ze op. Ja, je kunt, ze ook, je kunt ze ook niet heel lang bewaren, hè? want dan gaan ze spruiten en uh, doen. Ja, nou, dan spruiten ze, ja. Ja, ja dat, inderdaad. Dat uh, heb ik ook wel eens, dan uh, kijk ik in die zak en denk ik van, hé, hey, wat zit er nou allemaal op die aardappel? <laughs> maar uh, ja, daar zijn ze bijna niet meer, uh, niet meer uh, te, te gebruiken. Ja. Maar uh, uh, jullie kunnen alle aardappelen wel uh, kwijt, zeg maar, die jullie uh, van het land, van de landeren afhalen? Landerijen? Ja. Ik bedoel, uh, niet alleen voor eigen gebruik, maar worden ze ook verkocht bijvoorbeeld? Nou, nee. nee, echt, en nee. Enkele die dus uh, met een overmatig uh, uh, jaar, hè? Ja. En, de goede en slechte jaren. Uh -huh. En het, uh, het afgelopen jaar bijvoorbeeld, ja, dat, dat was nog niet zo'n fraai jaar voor nee? de aardappelteelt. Maar dat was door de droogte waarschijnlijk of niet? Ja, ja, droogte en, en, en ook vocht, ja. ja. Dat dus, uh, is eigenlijk een samenspel van uh, ja, het, wanneer het vochtig is. Ja, uiteraard, ja. Maar de, bewateren jullie ook die landjes of niet? Nee, nee, nee. Dat kan niet en dat mag ook niet. Oh, dat mag niet? Oh. Nee, nee. Het kan zijn dat je met grote uh, dingen die, die, die, die landjes gaat uh, bewateren. Nou, ja. in het verleden waren er we wel die, die een, uh, een pomp zoeken. ja en, uh, maar dat, uh, dat wordt niet meer toegestaan. Nee? Oh, maar ja, goed. Het is Zandvoort. Uh, ik bedoel. Uh... Ja, nee. Maar... nee maar dat ze dat er wel eens. Uh... Nee, nee. Nee, nee, dat, nee, dat doen ze niet meer. Oh, nou, dat is hartstikke nee, goed. Nee. Ja. We, we hebben nu uh, zo'n 25 leden nog, uh, ongeveer. Ja, zo ongeveer. Ja. Ja. Denk je dat het nog uh, jaren doorgaat, of niet? Nou, ik denk het wel, ja. Ja? ja. Uh, komen er ook jongere leden bij? Of, uh... Wel, er zijn. Uh... Ja, dan komen ook vrouwen al lid. Dus ook? Ja. ja, nou hartstikke ja. leuk toch? Ja, ook, ja. ja. En uh, nou ja, het de, de bestuur op dit moment bestaat uit Piet van der Meijen, de wat ja. kort van der Meijen. Uh, Hans ja. Paap ja. heb je nog en Arno uh, Bluizen. Ja. Anno Pluis, hè? ja. Arnold... Uh... Die is nogal actief, ja, Arnold. Ja, die doet ook heel veel, he. Hij is secretaris-perrimeester, zie ik, dus hij doet sowieso al heel veel. <laughs> maar uh, dus de, de, de toekomst van uh, deze is eigenlijk wel, uh, die staat wel vast. Nou, dat denk ik wel. Ja, ja. Dat is een... Uh... Ja, wat zou ik zeggen? Nou, het is een heel het lang, wel heel lang. Er blijven altijd mensen die, dat, uh, die daar uh, plezier aan hebben. Ja. Ik, kunnen op die landjes ook uh, uh, gewassen groeien, of is het alleen aardappels? Nou, dat bij ons, daar, daar, daar wordt dat niet, uh, nee. niet toegestaan. Die oude hoekjes land, uh, ja. daar werden wel uh, dus, uh, groenten groente werd, uh, ja. geteeld. Uh -huh. Maar dat is nu niet meer toegestaan, het mogen, mogen alleen maar aardappels zijn. Nou, het is zo dat die engels die, uh, de die, die Engelse Engel kerkman die ik... Uh, mijn, mijn leermeester, in deze. Ja. Die had daar uh, nog twee hoeken land. Oké. Okay. Uh. Uh, had hij één hoek voor zichzelf en één van zijn zwager. Uh, Huig Molenaar. Huig. Ja. En uh, ja. Die die, die, behield, die teelde daar uh, inderdaad groente enzovoorts op. Hm. Ja, leuk. Maar toen heeft. Toen de gemeente de grond overgedragen had aan de provincie. Uh -huh. Toen was dat ook met ontruiming van die hoeken Oh ja ja, ja. ja, ja, dat krijg je natuurlijk ook. Hè. Ja, ja. Uh, nou, Maarten, ik vond het heel leuk om er even over gesproken te hebben. Uh, ik hoop dat je nog heel lang kan genieten van, uh, van de aardappelteelt. <laughs> ik, ja, ik hoop het ook. Op naar, naar de 100, ik ben 93 erbij. Ja, maar goed, dan heb je, nog, uh, zeker, <laughs> heb je nog zeker 15 jaar, toch of niet? Nee, maar, uh, ja, ja. Ik hoop dat het nog in ieder geval uh, een aantal jaren zo is. Uh, ja ja zo is dat ja, je bent ook uh, volgens mij eerder lid bij de genootschap klopt het genootschap uit strandvoort ja ja en uh, ja je hebt uh, in ieder geval wat dat betreft een mooi leven gehad maar we gaan nog voorlopig even door en ook ja, nog die is in de orde van de rijen en ja ja oh, ook nog ja ja ja ja Komt ja naar, dat aan. ben ik ook nog ja nou, helemaal top uh, oh, Maarten helemaal van die dingen ja leuk toch hartstikke ja. mooi mooi Maarten mag ik je hartelijk danken en Geen ik wens dank. u nog een heel fijn weekend ja. Oké, okay, okay. hartstikke bedankt voor het gesprek, hè? Geen dank. Goed zo, dag mate, ja. hoi, hoi. Mm -hmm.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 Song with a little bit of love and a little bit of yeah, yeah Je fait de luisterde even naar Sam Mins, dat was met jij, yeah, jij. Yeah. En aan tafel is inmiddels aangeschoven Gerard Scholze. Goedemorgen. Ja, goedemorgen. Hartelijk welkom. Nou, we hadden het dus net over de aardappelen met, uh, met uh, Maarten Weber, achterlid ja. van, die, van die telersvereniging. Maar jij uh, uh, weet ook iets van die aardappelen? Ja. ja, en trouwens, ik kom er net vandaan. Hè, oh, want, ik kom er net vandaan. Uh, nee? Ik kom net uit de Zuidduinen, daar is een geweldige vrijwilligersdag bezig. Ja? Ze zijn hier in Zuidduinen. Ja, dat bij... heb ik gelezen. Ja. Ja. Ja, leuk, leuk. En er waren een opkomst van twintig vrijwilligers. Oh, en ze keurig. zijn daar allemaal zwerfvuil aan het weghalen. Oh, goed. En uh, die goed. Amerikaanse vogelkerst ja. wegkappen, wat stenen weghalen. Dus ah. Nou ja, ze doen uh, ontzettend hun best. Ze worden ja. ook verwend, vind ik, door waternet. Er staat en koffie met lekkere dingetjes erbij. Uh -huh. maar, uh, en de vrienden van de Zuidduinen. Ja. Die, dat is een groep hier uit Zandvoort. Ja, dat las uh, ik vanmorgen op ja. uh, de, de wedstrijd bij ons. Maar Die ga ik ook eens een keer uitnodigen. Want ja. dat zijn wel, ja. wel leuk om een keer over te ja, praten natuurlijk. He. Echt een geweldige club. Want die houden we toch, laten we eerlijk zijn voor de recreatie van onze zandvoters ja, en, en, en mensen met honden... Ja. is het een geweldig stukje van meer dan 30 ja, hectare... Ja, dat, waar ze lekker vrij kunnen lopen en ja, struinen. Ja, dat is Zuid-Duin even verduidelijken voor, voor mensen die misschien niet weten. Dat is bij het de, bij de, bij de Zwanemeertje, ja. he? die duinen daarachter, zeg maar. Frans Zwaanstraat ja, en het uh, Zwanemeertje. En, uh, en dan, uh, 30 hectare en dan kom je weer een hek tegen. Of zo. En dan kom je ons hoge hek ja, tegen en daar ja. begint dan... Ja, de, Echte Amsterdamse waterleidingduinen. Ja, ja, ja. Ja. Ook weer 3400 hectare. Zo, en daar ja. mag ik dan werken, zeg ja. maar. Hè. Okay. <laughs> hey, en, en liggen daar ook aardappelantjes? Ja, ja, we hadden meer dan uh, 50 van die teeltakketjes vroeger. Vijftig, ja? Meer dan 50 van die. En daar ja. deden ze ook. Die, de Duimpieper, de ja, ja. Zandvoertse Duimpieper, Aha. werd er ook geteeld. Hm. Ik heb ooit eens een keer twee dames mogen interviewen. Ja. Die zaten in de Bodaan toen al. Aha. En, en de ene was 90, Twee zussen waren dat, de andere 95. En die vertelden me het verhaal. Geweldig vond ik dat. <lacht> dat, ze, dat ze dus in de oorlog stiekem die, die, die, die, die piepers ah, uit, ja. die, uh, uit die akkertjes gingen. Ja, ze moesten toch eten Ja, ze natuurlijk. moesten eten ja natuurlijk. Nou ja, dan ga je toch helemaal terug in de tijd. En ja. die Duitsers wisten dat niet? nee en ik denk de eigenaren van die akkertjes. oh wie dat doen nee. natuurlijk ja, ja, geweldig, zo, zo heb je bijvoorbeeld geweldig. Keur nou Keur is toch ook wel een bekende ja, tuurlijk, naam nou, Keur, hoekje heb je nog hè, in de duin ja, dat is ja, daarna ja, ja. genoemd nou, die teeltakketjes ja. Gra Grappig hè. ja, ja. ja mooi ja. ik hoorde je erover praten ik ja. Denk, oh, God, ja leuk ja. hartstikke leuk ja. nou ja daar zit je je niet voor want uh, je gaat binnenkort de verhalenmiddag doen voor uh, pluspunt hè dat klopt hè ja? En dat gaat volgens mij grotendeels over de, de, de, de duinen en de herfst, zeg maar, wat er ja, allemaal in de herfst ja, uh, ja. gebeurt. Daar moeten we twee dingen uit elkaar houden, want dat doe ik dan eigenlijk meer als, als Gerard Scholt, ja. die toevallig ook boswachter is. Ja, ja oké. Okay. <laughs> en en uh, niet vanuit, ik doe dat niet vanuit de waternet of zo, nee, of van nee, de Amsterdamse nee, okay. waterlijn, nee, nee, maar dat is gewoon. Ja, dat is waar. Ja. Ik, ja. Ik, ik, ik word ook al wat, wat ouder. Ja, ja. Ik heb iets extra uh -huh. vrij. Dan doe ik gewoon wat uh, ja, tuurlijk, uh, vrijwillige leuk. werk. Ja, en ik vind het top. mooi om, om dit uh, duin uit te dragen. zeg ja, maar, bloem ja, of een pluspunt. Ja. Of de, ja. Dit is de seniorenvereniging. Ja, ja. Oh, leuk. Dus, leuk. De, ja, ja, ja, enthousiaste mensen. En allemaal zijn we, toch of de meeste mensen zijn grootgebracht met de, met de duinen. Ja, tuurlijk, ja nee, Dus nee, dat lekker. is het, zeggen, het leuke. Strand, zee en duinen. Ja, ja precies. Hoe gaat het met de duinen op ja, dit moment? ja nou het is een spektakel ja, geweest hè, afgelopen de afgelopen weken met die bronstijd met het beulen oh, oh, ja, ja. jeetje nou ja, het een was druk, mooi, ja, een drukkende dag ja ja je ja, worden verkeerplaatsen vol en, en Geweldig. hele groepen over heel Nederland vandaan ja. komen ze dan en uh, ja langzamerhand staan we erom bekend en je mag ja. bij ons zelf struinen dus je kan ook heel dichtbij komen. We ja. adviseren altijd... hij blijft wel op 25 meter afstand. Ja, ja. Maar dan hoor je toch die gevechten... dat kletteren van die gewijen... Ja, dat burrelen en, en, en, en dat piepen... van die jongen. Kalfjes dat ze denken: van wat, wat doet moeders ja. nu? Hè? Die hinden, want die wil die ja. naar die mannen toe. Ja, dat begrijp dus, ik. Nee, het was echt een spektakel, mooi om te zien. We hebben er ook een podcast over gemaakt. Ja, ja leuk. Daar nou, mocht ik ja. dan aan meewerken. Dus ja. nee, dat is, dat, maar dat is over opeens. Hè? Ja, ja, opeens we... is het over. Hoe lang duurt dat? Uh, nou, het duurt altijd zo'n zo beetje uh, zeg maar de eerste tot de derde week van uh, oktober. Ja. En dan zijn die mannen die zijn ook helemaal af. Die en dan, zijn, is het, dan is het gewoon helemaal klaar. Het is gebeurd, want die, die hinders zijn allemaal gedekt. Ja. Die mannen die hebben dan uh, uh, twee, moe? drie weken. Ja, die liggen dan met, met een kop <laughs> op ja. de grond. Ja. Ja. En die zijn wel 25% afgevallen. Zo. Weet je wel, ja. Die, waar? Wat, die, die, die die hebben alles gegeven wat ze hebben. Ze moeten hun territorium ja, verdedigen. Ja, ja, en ja, ja, ja. Dit, ja, dat is gewoon mooi om te zien. Maar dan opeens is het ook afgelopen. Ja, ja. Het maar is, is er dan nog genoeg voedsel voor, voor die dieren? Ja, bij gelukkig te he. Gelukkig, ja? we hebben een, eigenlijk een goed jaar gehad. Uh -huh. uh, de regen, zon, regen, zon. Ja, ja. Dus er staat, er staat nog wel een en ander. En, uh, maar ja, genoeg kijk de de lekkere dingen vreet is als eerste ja, allemaal dat op ik, ja. Dus, ja. dus we gaan even goed gewoon door met het beheren van de damherten. Ja, ja, ja. dat moet wel want het uh, moet toch een dat worden ze te veel eh, jaren, ja ja er moet een evenwicht komen ja. en we willen weer dat die die, die plantjes hè, zoals uh, panacea of uh, orchideeën ja. of uh, duizendgulden kruid of kruid noem maar op we willen dat die planten ook weer opkomen. Uiteraard. En als je plantjes hebt, dan heb je bloemetjes en dan heb je vlinders. Ja. En als je vlinders hebt, heb je rupsen en dan komen de vogels ook weer. Het is gewoon een, ja, een uh, soort kringloop, hè? Ja, een kringloop ja, van de natuur. Ja, ja. Dus daar werken we voor. Ja. De, dus daar zijn ze weer mee begonnen per 1 Aha. november het beheren van de damherten. Maar maar Hoeveel hoe, hoe moeten er worden afgeschoten, denk jij? Nou, dat bepaalt dan altijd uh, de wildbeheerseenheid. Ja, ja. En uh, dat verdelen ze eigenlijk onder uh, deze regio. Uh -huh. hè? Dat is ook land. Ja. En, en, en bij ons. Dus, uh, Maar... Tot nu toe is ja, het aantal precies, dat gaan ze er altijd maar bekijken. Maar er gaat altijd een telling aan vooraf, toch of niet? Ja, wij hebben, wij hebben ja. geteld, maar dat is dan al in uh, april. hè? gaan oh, we tellen, die manier, ja. dan krijg je later toch weer die kalfjes erbij natuurlijk. Ja. Dus ja. hoe we dan uh, er, er precies zitten, dat, dat weet je niet, maar globaal. Maar voorlopig is er nog genoeg te beheren ja, ja, ja, ja, ja. voordat die ja. natuurbrug open kan. Ja. Hè? Want nee, dat begrijp we ik. We ja. willen terug naar die 800... <coughs> en bij die telling zaten we op 1900, uh, 1950. Goeiedag. Dus ja. we boeten nog wel even. Ja, ja. En, uh, maar ja, er zijn een hoop mensen die denken... Van waarom, waarom gaan die bruggen niet open? Dat ze dat hele gebied hebben tussen, tussen Noordwijk en Armaiden. Ja, ja. Daar kunnen ze uh, op neerlopen. Ja, en neer lopen. Ja, het is een eco-lint. Waarom dat... zijn die bruggen dan nog niet open? Ja, die, nou, het is één brug maar. Hè. Het is alleen deze natuurbrug die nog dicht is. Die andere zijn oh, wel open. De zeeweg is open. Ja. Oh, die is open. Want ja, dat ja. is gewoon tussen kennen we land en kennen we land. Hè. Dat is ja, de PWN. ja. ja, ja maar hun wilden gewoon onze hetten niet hebben. Nee, dat is nee, logisch, nee, want nee. hun hadden er veel minder. Anders zou er een uitstroom zijn van onze hetten ja, ja, naar hun ja, ja, gebied. Dan wordt hun gebied kaal gefreten. Ja. Dus, dus zodra er 800 zijn, dan gaat de natuurbrug over de, de Snoopers slaan. Dat is het streefgetal. Ja. Oh, okay. dus dus, en ik verwacht. ja, Dat is altijd moeilijk om te ja, zeggen. Gevaarlijk misschien. Ja. Maar over twee. Twee jaar, denk ik, toch wel. Ja, Twee, drie het, jaar uh, gaat die natuurbrug weer, open. Ja. En daar is hij ook voor, uh, voor bedoeld bestemd, Ja, natuurlijk. dat lijkt mij ook. Ja. Ja. Ja. Nou gaan er evengoed wel dieren overheen. Ja, okay, Allemaal maar... kleine dieren die door dat hek heen kunnen. Ja, ja. Zoals uh, egels, hagedissen, salamanders. Uh, dus allerlei ja. dieren gaan er wel overheen. Alleen het grote dier wat het meeste aanspreekt... Ja, is het dammet. Ja, ja, ja. Daar hebben we het vaak over. Ja, je zei net al, van, uh, de belangstelling is, uh, wordt groter en groter... Hè, voor, die, uh, voor het beulen met name. Ja, uh, ja. Wordt het niet te, te druk? Of is dat, nou, kan het te druk worden? Ja... Het is inderdaad zo. Ja. Je, hebt, je hebt kwaliteit en kwantiteit. Maar ja, nou, wij gaan echt wel voor de kwaliteit. Ja. Want kwantiteit... Kijk, als we willen, dan, dan kunnen we een heleboel reclame gaan maken. Ja. Maar dat hebben we echt niet nodig. Nee, nee, Want wij... Nee. wij, wij, wij on, ons geld halen we natuurlijk uit water. Ja, uit, Daar maar. verdienen we ons geld mee. Ja. Kijk, je hebt bijvoorbeeld staatsbosbeheer Die moet het van, van, van taalte, evenementen hebben. Ja. En, en intree en noem maar op. En uh -huh. excursies. Maar dat hoeft bij ons niet. Dus we, we kunnen echt voor de kwaliteit gaan. We ja, willen ja. gewoon het gebied dat die qua natuur en qua, eh, qua water natuurlijk... Ja. water is ons product, dat uh -huh. staat bovenaan... dat moet altijd het beste water ja. zijn... dat eh, proberen we van Nederland, ja. He, ja. samen met ja. de PWN. We staan ja. meestal aan kop, uh -huh. dus dat is sowieso mooi. Uh, maar dus wat ik al zeg, het gaat niet om de hoeveelheid... want die komen wel... We, ja. We zijn eigenlijk al zo bekend. Door dat struinen, door die damherten ja. en de afwisseling... water in de ja. ja dat maakt ons gebied uniek. ja Het is alleen jammer dat het water, wat ik begrepen heb... Uh, uh, wat uit de waterleiding Duinen komt, niet voor Zandvoort is. Nee, nee. Want dan komt het uit amsterdam rijn ja, het gaat, ja, en uit de Rijn. Ja, ja. ja. De, rijn en de, rijn, de, ja. de Rijn. En dat wordt, uh, gaat dan in de lek. En dan bij Nieuwegein ja. zuiveren we dat voor. Uh -huh. En dat gaat dan naar de Duinen toe... En dat, ja, dat is minder is... schoon water dan uit de waterleiding duinen. Uh, of kunnen we dat niet zeggen? Sorry. Dat ah, is... Jij zegt, uh, Wij hebben water van hoog niveau. Hè. Dat wordt altijd uh, gemonitord en wat dingen. Ja. Maar uh, het water, bijvoorbeeld, is Zandvoort is uit de Rijn. Dat is, dat is uh, nee, dat, slechter het, dan... het water van uh, uit uit Zandvoort komt uit de ijsselmeer, hè? IJsselmeer. Ja, oh. dat komt er bij Andijk. Dat oh. de plaatsje kennen we de meesten ja, ja, wel. Ja, Daar wel, ja. wordt het water uit ah. de uit de alle ijsselmeer gehaald. Oh. Wordt voorgezuiverd. Ah. Ja. Wordt bij Castricum in het duin gepompt, zeg maar. Ja. En daar wordt het gezuiverd. Nee hoor, maar. Dat is ook schoon water, hè? Dat toch? Is ook, ja, ja, PWN en, en Waternet. Ja. Wij, wij zijn eigenlijk, staan eigenlijk altijd in de top drie ja. van, van Nederland ja, van ja, het tof. schoonste. En uh, op, op een natuurlijke manier gezuiverd. Dat ja. is het mooie. Ja. Dat, dat hebben andere waterleidingduinen niet. Hier nee, uh, ja. bij wij. Het duin doet al zoveel voor ja. ons. Nou, dan zijn we in ieder geval ook daarover terug uh, gerust. Ja, Het ja nee. Het heeft gewoon nee, dat goed ik. water. Dat, ja. dat proef je in ja. alles. En uh, je hoeft echt geen flesjes water nee. te kopen hoor. Nee. Je kan gewoon. Uh, van uh -huh. het water uit de kraan. Ja. En uh, wil je het in de zomer uh -huh. nog koeler hebben, dan zet je dat in een flesje ja. in de koelkast. Ja. En dan heb je veel goedkoper, natuurlijk, nee, als die flesjes uit, ja. de, uit de supermarkt. Uiteraard begrijp ik. Nu, die zijn ook nog niet zo heel duur. Maar nee, nee. Die, die worden maar, wel steeds duurder natuurlijk. Ja. Uh, hoe gaan het verder met de duinen, uh, Giro? Dus nou, het is, uh, ze zijn. Nu is het ook mooi: het is herfst. Ja. Prachtige kleuren, ja, heel mooi, veel hè? paddenstoelen. En, dus het is, het is nog steeds nu genieten. En ja. we krijgen nu langs maar want herfst betekent ook dat er vruchten aan de boven komen. Hè? Ja. Bessen, kastanjes, uh -huh. eikeltjes, uh, die hele koptertjes van de Esdoren, uh -huh. weet ja. je wel. Ja. En daar ja. komen weer allerlei soorten vogels op af. Ja. Prachtig, want die, dat zijn besseneters, ja. zoals spreeuwen, hele groepen spreeuwen, uh -huh. koperwieken, kramsvogels. Dus die zie je nu komen. Maar die weet ook exact wanneer dat aan die bomen ja, komt. Ja, dus altijd in de jaren. herfst. Ja, ja. Leuk, hè? Ja. ja. En die gaan zich opvetten noemen ze dat. Uh -huh. Die willen vet zijn ja. om de winter door te komen. Ja, begrijp je En je. Uh, wij hebben zoveel van die, van die meidoorns met besjes ook bijvoorbeeld. En duindoorns. Ja. Nou, voor ons duindoorns. Als je twee duindoorns neemt... Ja. is net zoveel vitamines als een sinaasappel al Echt waar? Ja. Zo. Ja, ah. dus ik... Ik, ik, ik koop al jaren altijd duin door een sap. Uh, ja. wel, dat doe ik dan lekker ja. in de yoghurt. Of, uh, ja, of ik verdun het. En het is heel gezond. Heel nog, beter vitamine, dan Braam, hè? nog beter dan Bramensop? Nee, Bramen is ook heel goed. Oh, goed maar ja, he, ja. die, die ja. hebben wij niet meer. Nee, nee. Nou, Opgevreten door die damherten. Dat is waar, ja. Maar er zijn ook wel plekken in Zandvoort. Uh, ja, in Zandvoort wel. Uh, maar bij uh, ons, die uh, damherten... Nee, waar, nee, nee, waar, nee, nee. waar die wij kunnen, die vinden die Bramen ook heel Ja, heerlijk. dat begrijp ik. Dus ja. Dat vinden ze ja. ook lekker natuurlijk. Ja. Uh, Wou je verder nog iets vertellen over de duinen? Nou, uh, nou even kijken hoor. De natuurlijke oefens zijn wij mee bezig. We hebben er ook al eens een keer een podcast over gemaakt. Herstel een ja, en dan gaan ze nog mee verder. Ja. Zodat het uh, diervriendelijker wordt. Aha. Dus daar is, er zijn werkzaamheden nu in ja. de duin. En dan uh, zie je met kranen en dan zie je Aha. zandauto's. Maar dat is zeg maar om natuurvriendelijke oevers te maken. Ja. Voor, uh, ja, voor de, voor de uh, waterdieren. Ja, maar mooi. ook voor de oeverdieren En uh, de plantjes die erin gaan groeien. Dus dat is uh, ja. Ja, heel mooi. En... Uh, en wat nu al, wat ik van de week al weer zag... de eerste wintergasten zijn alweer gearriveerd. Ja, zeggen wintergasten, dat zijn wilde zwanen. Ja. Die komen meestal in december. Maar ik zag al zaagbek zaagbek uh, is ook zo'n vogel, die komt uit Scandinavië. Maar dan komen ze in de, in de koude periode hierheen. Ja, want daar vriest alles dicht. Oh. Bij ons stroomt het water altijd. Ja, ja, ja, dus blijft ja, ja, ja. het open. Oh. Dus die weten ons gewoon te vinden. Wat dus dat, uh, ja. nou misschien als ik in december weer kom, zo kan ik... Ja, ja dan zijn er meer gearriveerd, dus ja, dan kan ik daar mooi over vertellen. Ja, absoluut. Maar dat is ook altijd een plaatje om te zien. Ja, die, dat geloof ik. Eh, graag, dat, ja. dat, dat, dat zijn wij ook onbekend. Ja, ja. De wintergasten, ja, die oude... Uit het koude noorden komen. Ja. Bij ons in de waterlijn Duinen. Nou gelukkig zijn er een hoop uh, mensen. Genoeg mensen die uh, er enorm van genieten. Uh, ja. Het is nog... Het is steeds geweldig om door die duinen te lopen. Ja. Te struinen en te doen. Je mag ook van de paden af, hebben ik. Ja, de dat is het mooie. Die, ja. Het plat ja. struinen, wat ik hier bij me ja. heb. Ik laat er eentje achter natuurlijk. Ja, leuk. Die is daar ook naar genoemd. Ja, helemaal struinen, goed, ja. in ja, ik, ik, struinen in de duinen. Ik stuur duinen. ook heel vaak mensen van het pad af. He. Ja. Ik zeg, ga nou lekker ervan af. Dan, ja, dan heb je veel grotere natuurbeleving. Ja, ja, ja. Nou. Maar ja, dat, dat weten ze dan waarschijnlijk. Ze nee, ja. ja. denken dat het niet mag. Het mag bijna nergens. Nee, het mag bijna dus, nergens. Uh, maar dat is Hartstikke ook, leuk. Dan. Nou, we gaan het straks bekijken, Struin. Want we gaan uh, afsluiten. Gerus. Ja, het vond een heel leuk gesprek. Ja. Jij komt uh, altijd, één keer in de uh, vijf, zes weken. Ja, dat komt er even. Uh, <laughs> Je kan altijd uh, leuk vertellen erover. En, uh, Dankjewel. En, uh, en ja. Het blijft een. Innoverend gebied. dat hele Jelle ja, Duinen. Ja, geweldig. Hartelijk, hartelijk dank, in ieder geval. Graag Ik wens je op een uh, heel goed weekend. En uh, tot Dankjewel. de volgende keer. Ja, dan ga ik weer terug naar de Zuidduinen. Ja, even nou, bij ja. de vrijwilligers okay, kijken. Oké, nou, doe ze de groeten in ieder geval. Ga ik doen. Hartelijk bedankt. <laughs> Oké, okay, okay, hoi, hoi. Bedankt. Goeiedag, uh, uh, we zijn weer terug, tien over half twaalf. Uh, we gaan naar de laatste twee onderwerpen in Goedemorgen-Zandvoort. We luisterden net even naar Bruno Mars, heel bekend, <laughs> niet voor mij. <laughs> Lockdown of hebben, maar ik vond het wel een lekker nummer, moet ik zeggen. Uh, Goed, uh, bij ons zit Jessica Bosch. Uh, welkom Jessica. Ja, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Ze vindt het is een beetje eng, maar het is helemaal niet eng. Ben je gek. We gaan praten over Your Treats. Dat is een nieuw uh, bedrijfje. wat Klopt. jullie uh, uh, online hebben uh, ja. Zijn begonnen. Ja, het is een webshop inderdaad. Ja. Uh, en wij maken eigenlijk kant-en-klare kindertractaties. Ja. Um, maken ja, nou, jullie die zelf of niet? Uh, nou ja, we zijn zeg maar niet zelf aan het knutselen. Huh? Maar we. Maak, we stellen wel zelf zeg maar het pakketjes samen. Ja, ja. Dus er zit ook wel... Of van meerdere onderdelen maakt jullie weer één pakketje? Ja, precies. Oh, op die manier. Ja, dus we zijn, uh, ja, we zijn gewoon eigenlijk op pad gegaan. Dan hebben we gewoon echt uh, allemaal winkels in ingegaan. En we hebben gewoon bergen aan snoep en speelgoed gekocht eigenlijk. Ja, ja. En toen zijn we gewoon pakketjes gaan, gaan samenstellen. En oh, leuk. dit is leuk met dit. En die kleur is leuk bij die. En dan... Nou, goed zo. Het is in ieder geval niet zo dat jullie voor 20 cent dat van Al Al Alibaba halen. Nee, nee, nee. Nee, want die levertijden zijn ook heel lang. Dus dan. Ja, ja. ja, er, ja. Oh, dan. jullie hebben het zelf gekocht, maar in de winkels die erop staan. Ja. Oh, wat goed. Ja, ja. Ja. Ja. Nou, jullie zullen wel uh, vooronderzoek hebben gedaan of daar interesse voor is of niet. Hoe, ja, hoe hebben jullie dat gedaan? Uh, nou, we zijn eigenlijk gewoon een beetje aan moeders om ons heen gaan vragen. van. Uh, nou, we hoorden eigenlijk van. Dat het altijd best wel een lastig ding is trakteren. Ja. Want het moet in ja, uh, Alles moest individueel verpakt worden. Ja. En het is gewoon best wel veel werk voor ouders. En vaak uh -huh. uh, werken nu ook beide ouders. Ja. En iedereen wil wel eigenlijk echt een hele leuke tractatie voor zijn uh -huh. kind. Ja. Uh, dus dat was gewoon echt veel werk. En dat hoorden we veel om ons heen. En toen dachten wij van, waarom is daar niks voor? Ja. Moeten we ik... wel gekeken of daar al iets voor was? Ja, of? we hebben één ander. Uh, webshopje gevonden. Mm -hmm. Maar voor de rest is het er echt bijna niet. Ja. En toen zijn we eigenlijk gewoon bij moeders om ons heen gaan vragen van, zou je dat kopen? En is hij eigenlijk, oh mijn god, ja. ja. <laughs> dit, is echt, dit zou echt een uitkomst mm -hmm. zijn. En toen zijn we eigenlijk gewoon steeds meer gaan onderzoeken en uh, het uitgaan werken. Echt het concept proberen te uh -huh. bedenken van yeah. dit is wat wij willen. Want uh, wij bijvoorbeeld ook, wij wilden niet... Uh, Zeg maar echt zelf gaan knutselen. Ja, ja. Want dat kost gewoon echt te dat veel tijd. Dat kost enorm veel tijd. Ja. ja. Dus toen van ja, wat, wat kan dan wel? Mm -hmm. En nou goed, zo zijn we het verder gaan uitwerken. Ja, ja. Dus ja. de tijd van uh, zelf uh, cupcakes maken, dat uh, is voorbij. Nee, jou? we gaan niet zelf cupcakes maken. Nee, nee, maar de, de, de, de, de hoop uh, moeders deden dat nog, weet je. Ja. Die worden dan uitgedeeld. Maar, ja, dat zal ja, ongetwijfeld. Het, en tegenwoordig moet het allemaal waarschijnlijk uh, apart verpakt worden. Ja, en klopt. Dat is een hoop gedoe natuurlijk ja. voor mensen. Ja, ja, Dat is wel waar. En uh, hebben jullie al de eerste bestellingen binnen? Ja, oh, de eerste, leuk. ja. Ja, maar goed, ja. misschien dat deze uitzending helpt om uh, daar meer... Ja, ik uh, hoop uh, het. Je, ja. je, je weet het nooit. Uh, uh, komen jullie met nieuwe spullen nog of niet? Of. Ja, we zitten er wel... Ja, we hebben echt gewoon zoveel ideeën in ons hoofd. En je kan mm -hmm. het echt... Ja, je kan het zo groot maken als dat ja. je zelf wil. En we hebben echt nog... Nou, echt heel veel ideeën zijn ook aan het... Experimenteren met zelf stoepkrijt maken en zo. Uh -huh. Dat is echt leuk. Uh -huh. Maar uh, ja, we willen gewoon echt eerst even opstarten. Ja, ja, kijken hoe ja, op ja, het ja, loopt. Ja. Want we hebben nu veertien verschillende pakketjes. Het uh is, -huh. dus, nou. En dat dus is in de, de race van 100 van, uh, ja, als... euro tot drie, vier ja, euro? Ja, de meeste zijn wel tussen de 1,75 ja. en 1,95. Ja. Uh, de meeste 1,75 per, per uh -huh. tractatie, ja. zeg maar. Maar we hebben ook van 2,50. Maar daar zit uh -huh. dan een voorleesboekje in. En dat is qua inkoop ook gewoon echt wel ja. duurder dan, uh, ja. dan die andere En het is ook, die voorleesboekjes en zo, dat is vaak wat meer voor het kinderdagverblijf. Ja, ja. En daar heb je ook geen klassen van 30. Dus nee, dan, nee. Uh, dan compenseert dat ja, wel Want weer. het is inderdaad voor nou ja, verjaardagen om iets te geven aan de ja. kinderen in de klas. Ja. Of verjaardagen thuis. Uh, ja, maar wel. ook bijvoorbeeld uh, voor kinderen die van uh, basisschool wisselen. Mm -hmm. Of van het uh, kinderdagverblijf naar de... Uh, naar de basis yeah, van yeah, gaan van yeah, de kleuters, yeah. naar groep 3. Uh, yeah, yeah. En we hebben ook uh, tractaties met daarin van... hoe raak. Ik heb een broertje of een zusje. Mm -hmm. yeah. uh, heel schattig met uh, gekleurde muisjes en yeah. een Ja. Dus dat is ook... Uh... Ah, je hebt het dus over we? Wie... Ja, ik doe het ja. met, nee, met, ja. met Quinty Bruno. Met oh, oké. Okay, ja. Ja. Ja, ja. ja, nee, dus ja, we doen het Dus doe jullie zitten dan uh, af en toe s'avonds lekker te uh, ja. bekijken... wat er even zo ja. mogelijk is. Ja. Het bedrijf heet Your Treats, hè. Ja. Waarom hebben jullie het in het Engels gedaan? Um, nou, niet per se omdat we internationaal <laughs> willen of zo... maar we vonden het gewoon best wel een pakkende naam. Ja, ja, ja. En uh, ja, we hebben er best wel lang over nagedacht ook... Uh -huh. en, we hebben heel veel verschillende dingen bedacht en dit vonden we eigenlijk het pakken. Ja, ja. Een ook en, kort en. Uh, ja, en you, het is te vinden op yourtreats.nl, ja, neem ik aan. Ja. Nou, your in het Engels, hè? En dan treats, t, t r e a t s, e -h -h -s. s. Ja. Dat doe ik goed, hè? Ja. En uh, yourtreats.nl, dus uh, daar kunnen mensen kijken wat ze, wat ze eventueel kunnen bestellen. Je had het ja. net over internationaal. Jullie willen niet internationaal zijn. Nee. <laughs> Eerst maar even Zandvoort veroveren. Ja ja, dan, ja, ja, ja, ja, ja. Ja, maar het begint natuurlijk met de mensen om je heen en, uh, uh, ja, op scholen gaan jullie misschien een beetje doorvertellen. Wordt doorverteld natuurlijk. Hè? Je krijgt een mond op mond reclame. Ja. Dat is eigenlijk de bedoeling. Hè? Ja, dat hopen we wel. Ja, en, ja. en, en eventueel is het mogelijk om het ook naar andere uh, uh, steden en dorpen uh, ja, uit te rollen. Ja, want we kunnen uit, uh, het natuurlijk gewoon verzenden. Ja, ja. We hebben nu in uh, Zandvoort gratis verzending. Dan komen we het gewoon zelf langsbrengen. Ja, ja. Uh, dat vinden we ook leuk. Tuurlijk. En uh, van daarnaast, vanaf 50 euro gratis verzending eigenlijk door heel Nederland. Ja, ja. Je kan, want we verkopen ook hele leuke kratjes erbij. Uh -huh. Met de naam en de leeftijd van de kind. Oh, dat kind. is wel leuk. Ja. ja en dan, doen we, dan kunnen we gewoon al die tractaties in dat kratje doen. En dat kratje ja, in de ja. doos Je kan ja. het echt zo eruit halen. En ja. uh, je hoeft er zelf niks meer aan ja. te doen als ouder. het dus nou, is gewoon een Ja. En kun je nou zo'n bedrijfje zomaar beginnen op internet? Uh, of moet je een KVK-nummer ja, hebben? Ja we, hebben wel. ja, we zijn eerst even bij de KVK. Okay. Uh, dat was... Ja we, ja, we willen het gewoon wel echt gewoon goed doen. Ja, ja, ja En we ja. hebben ook de webshop hebben we helemaal zelf opgebouwd. Dus dat is ja. dus ook wel, ja. Het zijn allemaal nieuwe dingen die je leert. en Het is allemaal uitvogelen. Ja. En dat ja, vonden wij echt heel leuk om te ja, doen. Ja, want als er, als er geld binnenkomt, ja, dan moet je er toch waarschijnlijk uh, omzetbelasting voor. Ja, opbouwen. we hebben ook, vorige week <laughs> eerst belasting. belasting oh, ja, dat heb je al gedaan. Dat viel even tegen. Nee, nee, nee. Oh. nee, nee. Maar dat, ja, gewoon dat soort dingen. Dan denk je, oh ja, dat moet ik ook ja, doen. Ja, dat ah, moet dat ik ook doen. Je moet er ook bij kijken. Ja. En, uh, dat maar soort goeie, dingen. Ja, ja, dat is echt super leuk ja. eigenlijk. Dat je dan ja. euh, achter steeds meer dingen komt van. Ja. Uh, Hoe voelt dat nou als ondernemer? <laughs> ja, ja, ja, ik vind het eigenlijk heel leuk. Ja, ja, ik, ja ik ben sowieso best wel ondernemend. En Quint is dat ook. Ja, dus dan, ja dat is leuk. Uh, ja. We zijn allebei heel onderzoekend. En van nou, we gaan dit nog even bekijken. Ja. En we zijn allebei ja. ook. Uh, echt wel, uh, ja, we hebben er echt wel zin in elke keer om. van... Oh, kom, ga vanavond even aan het bedrijf werken, weet je wel? Ja, ja, leuk. En dan nieuwe uh, ja. ideetjes bedenken. En, ja, ja. Uh, nou, je komt door te praten, kom je ook om nieuwe inzichten, nieuwe ideeën. Ja, nieuwe ideetjes zeker. Ja, leuk, natuurlijk. Ja. Want jij komt niet uit die richting, maar je zit in de rechtspraak, geloof ja, ik. Ja, klopt. Ik werk bij de rechtbank. Ja, bij de ja. rechtbank in Alicma. <laughs> ja, klopt. Ja, nog steeds? Ja. ja, nog steeds leuk. Ja, ja heel leuk. Ja? ja, ik vind het echt heel leuk, maar het is wel heel serieus vaak. En, ja, dat is ook bij ja. weinig lachen. Of ja, nee, mee. ja, nee, niet echt. Nee. Nee, nee. Ja, nee, onderling met collega's natuurlijk ja. wel, maar gewoon, ja, nee. het is wel echt heel serieus werk. Ja, natuurlijk, werk. ja, logisch. En uh, ik denk ook dat ik dat een beetje miste, gewoon de creativiteit. Uh -huh. Ja, en, uh, ja, en denk, zo zijn we ook eigenlijk op dat idee ja, gekomen, dat is, omdat ja. ik gewoon echt wel, uh, ik heb echt, echt een hele leuke baan, ja. maar gewoon dat miste ik wel. Ja, begrijp ik. En op deze manier kun je je blijven ontwikkelen ook. Zeker, dat, dat, ja. Dat is gewoon zo natuurlijk. Ja. Uh, Hebben jullie nog meer ideeën of niet? Nieu nog meer ondernemingen. Nieu nou, een nieuwe dag van de onderneming. Noem maar wat. Sorry. Heb je nou, misschien een nieuwe dag van de onderneming? Nou, dan gaan we dat ook nog doen. Of, uh... Ja, we zitten wel nog te denken uh, om misschien ook voor bruiloften en zo oh, de, ja, ja. pakketjes te gaan maken. Maar ja je kan het echt ja, je zo kan groot het... maken ja, ja. als dat je zelf ja. wil of zoiets. Geboortepakketten, uh, noem maar op. Precies, ja, ja, dat kan ja. van alles natuurlijk. Daarom, het kan ja. echt... Uh, dus daar hebben we het heel vaak over, maar... Elke keer denken, nee, ik moet even, echt ja, even hier ja, beginnen. Ja, ja, en dan ja, ja, als het ja, ja. uiteindelijk uh, loopt, en dan kunnen we altijd nog verder ja. gaan uitbreiden. Ja. Dus dat, uh, ja, we hebben echt heel veel ideeën nog. Nee, ja. Dus uh, samen lachen en uh, samen nieuwe ideeën ja. bedenken, dat is sowieso wel leuk. Natuurlijk. Ja, dus, uh, dat is echt heel. Hè? Ja, en het is ook heel fijn dat we het samen doen, omdat we gewoon Tuurlijk. elkaar echt wel heel erg goed aanvullen daarin. Ja. Uh, dus dan, uh, ja, dat helpt wel. Ja, ja. Nou ja goed, iedereen die luistert uh, kan kijken op yourtreats.nl. Ja, ja, dat is zeker ja, goed, hè? Ja. En nou, daar kun je ook zien wat, wat, wat de cadeautjes zijn en dingetjes. En, uh, Klopt. En, uh, ja, we hebben uh, allemaal leuke pakketjes. En dan ja. vaak met een speelgoedje en een snoepje of een koekje. Ja. Uh, maar dat kunnen ouders dan zelf ja, kiezen. Maar jullie kunnen natuurlijk op de website ook bijhouden hoeveel kijkers je krijgt erop, hè? Ja, alleen dat lukt... Ja, dat, Oh, dat is wel mogelijk, hoor, technisch voor Ja, dat kan ook wel. Maar uh, ik moet even bellen met die webbeheerder. Want die statistieken die komen dus niet online. Oh, dit is zo. Ja, uh, goed, dat is Ja, Maar dat is niet belangrijk. Moet, nou ja, niet belangrijk. Het is wel leuk om te weten of het ja, al, zeker. alleen zomer te zijn. Of dat er al mensen uit school ja. of uh, Groningen Ja, we hadden teken. wel echt een groot bereik op Facebook al. Ja, Facebook oh, ja, ja, natuurlijk ja, ook. Ja, echt 2500 mensen die het bericht hadden gezien. Echt waar? Ja, echt zo, heel veel. Wel, uh, heel veel, ja. ja. Leuk. Nou, daar was ik er één van. Ja. <laughs> ik, uh, ik ga geen doodjes meer weggeven. Maar uh, je, weet het, je weet het nooit. Je nee, weet, weet het nooit. Ja. Nou, ik vond het een heel leuk gesprek, Jessica. Ja, ik vond je één? Vind je nog steeds één nee, of niet? niet? Nee, ik nee, vind <laughs> nee, ik vond het echt heel eng. Ja, dat is wel maar niet één, joh. Ben je gek. Nou, hartstikke bedankt in ieder geval. Ja, en een uh, Goed weekend. Uh, hou je vooral niet in. En, uh, <laughs> hey, hartstikke bedankt. Dankjewel. Bedankt. Ja, oké. Okay. Ja. Hoi, hoi. Het volgende nummer. Ja. Was uh, soms Ik uh, neem aan dat iedereen lekker meegezongen heeft, want op een gegeven moment was de tekst wel uh, duidelijk. Um, we hebben aan de lijn Gerry Rutte van uh, Pluspunt. Dat klopt, Gerry. Ja, goedemorgen. Goedemorgen, goedemorgen. goedemorgen. Uh, ja. ja, jij gaat nog iets vertellen over wat er in de, de laatste fase van 2022 bij uh, Pluspunt gaat ja, gebeuren. Ja, nou, ik heb uh, een paar, een paar uh, wat belangrijke dingetjes ja. ik, uh, en een, een oproep. Ja. Maar ik wil even terugkomen op, uh, op Gerard Scholten, die is ja. net geweest in de uitering. Ja, dat klopt, ja. Ja, maar hij heeft dus niet verteld wat er allemaal, hoe, hoe dat allemaal in zijn werk ging op, uh, maanden, op de verhalenmiddag. Ja, ik heb dat het dus wel is... genoemd, hè, de verhalenmiddag. Ja, maar, uh, het, is maandag nee. 14, ja het is maandag 14. November, oh, Oké, okay. dus, ja. Uh, en dat is dan van, uh, van, uh, van twee tot half vier. Ja. En dan gaat Gerard vertellen over de winter in het duin. Ja, leuk. Nou, en, daar uh, hebben we uh, ja, net een beetje leuk. over gehad. Ja. En uh, Gerard is een geweldige verteller wat dat betreft. Oh, Hij weet er heel veel van af. Ja, dus dit is ongelooflijk. Ik iemand. moet zeggen dat ik uh, hoop dat er ook mensen komen. Want uh, als ja, er die al komen... Dan dan mis... heel veel ja, er hebben al veel mensen zich aangemeld. Hartstikke leuk. Dat kunnen we nog heel veel meer kunnen ja. doen. Het is in de blauwe tram, in uh -huh. de grote zaal. Ja. En uh, het kost 2,50 euro. En dat is inclusief koffie en thee en wat lekkers erbij. En nou, daar kun je het niet voor laten. Ja. Hè? En uh, dan moet je je aanmelden bij de blauwe tram. En dat is 023 ja. 30 40 700. 30, 40, 700. Dat is het telefoonnummer van de blauwe trein. Oké, okay, nou ja. Hartstikke leuk. Ja, dat is ja. echt top. Ik zou het uh, iedereen aanraden in ieder geval. Ja, zeker. Nou, zeker weten. leuk ja. Dat hij dat ook wil doen. Dat is. Absoluut. Nee, op, dat is, is ook, ook wel. Absoluut. Ja, zeker weten. Ja. ja, absoluut. Ja, nou, dat was Gerard. Ja, dat was Gerard. Uh, Wat gaan we nog meer doen? Dan hebben we op 8 november weer voor het Breinplein. Dat is ja, voor dementie. Ja, ja. Dat dat is elke maand is dat ergens op een andere locatie. Nu weer in de de Zandstroom, het ja. ontmoetingscentrum. En dat uh, gaat over uh, ja, muziek. Dat is dus gymnastiek voor je mm -hmm. brein. Mm -hmm. Muziek is ja, heel belangrijk absoluut. voor mensen met uh, dementie. Ronald Naar komt daar. En dat is een creatief muzikant en uh -huh. een docent en een uh, pedagoog. Leuk. Uh, dus die kan dat allemaal doen. Daar kun je gewoon naartoe uh, gaan. Uh, de Zandstroom is op de Torbekkerstraat 13 tegenover het casino. Ja. He, zo daar, uh, Klopt. Uh, en dan kun je, je... Mensen die dus slecht been zijn... Die kunnen, die kunnen pluspunt bellen voor de belbus. Ja, ja, ja. ja. Uh, 023-571-7373. Mm -hmm. Dus dat is ook altijd wel heel erg... Ja. Uh, het is prachtig. Ben je er wel eens geweest? Ik, Ik ben er wel eens geweest, geweest. Ja, ja. Mooi, hè? En ja. daar beneden ook, met de tuin ja, en alles. heel mooi. Fantastisch. Ja, ja en ze doen meer met muziek, hè? Daar ook ja, bij Ja, soms. muziek is goed, ja. hè? Voor ja, zeker dingen, hè? weten. Ja. Vriend van Ik, mij die... Ben uh, er ook... Een, ja. ja ja mensen, Ik ben er ook een paar keer geweest en als je daar dan zit en er wordt muziek, de, ja. ze zingen mee. Hè, ze mensen zijn helemaal het prachtig. Nee, dat is waar. Ja, ja, heel goed, heel goed. Ja. Dan heb ik nog uh, de poëzie. Mm -hmm. En poëzie is op vrijdag 25 november. dat is een extra editie en dat gaat over het oude Rome. Okay. Uh, over een gedicht van Horatius. Uh -huh. En dat is in de bibliotheek. Hè, dus naast ja. euh, op het Louis David's kareen, naast Blauwe trem ook, hè? Ja. Blauwe trem ook. Uh -huh. uh, dat is van half twee tot half vier. Uh -huh. kost ook 2,50 euro. Nou ja, die prijzen, dat is ook allemaal niet. Nee, ook uh, die koffie nee, en thee en zo. Ook, uh, ja, ja, uh, ja. Daar kun je je ook weer voor aanmelden bij uh, Linda Oudendijk uh -huh. 0633. 33803279. Okay. 33803279. Of natuurlijk ook weer het nummer van, van de blauwe tram: ja. uh, 023-3040-700. Mm -hmm. uh, nou, dat waren. Oké, okay, nou, hartstikke goed. En, maar dan heb ik nog één uh, oproep. oproep. Had je nog? Ja? Ja? Nou, heel snel gaan. even, ja, want dan ja. gaan we afsluiten. Ja, de Blauwe Tram zoekt namelijk gastvrouwen en gastheren om okay. bij de e-club en het koffiedrinken in de Blauwe Tram te assisteren. Uh -huh. Of, of aan, de, aan de balie, in de balie te werken, om administratief werk te doen. Okay. Bel ook weer met dat nummer bij de ja. Blauwe Tram ja. 40 700. Dat is een oproep en dat zou fijn zijn als er mensen zich aanmelden nou. om te helpen hè, bij het koffie Help de medemens, zou ik zeggen. En, ja, uh, zeker. Ja. Ja. Nou, dit was, dit was mijn Gerrie, verhaal. nou, of, ik moet zeggen, ja. hartelijk bedankt. En ik wens jij ja. nog een heel fijn weekend. Graag gedaan. Fijn weekend. Ja, bedankt dankjewel. He? Dankjewel. Ja. We, gaan, uh, okay. ja, uh, ja. we gaan... Ja, dankjewel. Dag. We gaan een beetje afsluiten. Uh, na deze uitzending hoor je een herhaling van ZFM uit Zandvoort. Uh, de techniek was in de handen van Thomas de Jong. Dit, uh, de, deze Goedemorgen Zandvoort. De jingles en de muziek werd uitgezocht door Jelme Koper. En ik was Hans Botman als presentator. Uh, ik wens iedereen een heel fijn weekend. En we gaan eruit met een, uh, met een lekker nummer. Uh, ja.